Door Almegens met het NOS-journaal. In Texas zijn zeker vijf mensen omgekomen en 21 mensen gewond geraakt... toen een man het vuur opende op willekeurige automobilisten en winkelend publiek. De schutter, een witte man van in de 30, is door de politie doodgeschoten. Het schieten begon bij een verkeerscontrole op de snelweg... tussen de plaatsen Midland en Odessa in het westen van Texas. De verdachte schoot een agent neer en reed in een gestolen postauto... naar een winkelcentrum in Odessa. Daar schoot hij op voorbijgangers. Kort daarna werd de schutter op een parkeerplaats door agenten gedood. In eerste instantie dacht de politie nog dat er twee of meer verdachten waren. Maar inmiddels wordt ervan uitgegaan dat de man alleen handelde. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Odessa en Midland liggen zo'n 500 kilometer ten oosten van El Paso... waar vorige maand twintig mensen om het leven kwamen bij een aanslag. De aangekondigde staking van KLM-beveiligers op Schiphol gaat niet door. Deze zondag zou er actie worden gevoerd door de beveiligers... maar vakbond FNV en Schiphol gaan eerst weer praten... over de aanbesteding van nieuwe contracten. Het plan was om vandaag de bagagescanners voor een deel af te sluiten. Dat zou leiden tot langere wachttijden. Maar op het laatste moment is de staking afgeblazen. Het conflict staat los van de voor maandagochtend aangekondigde staking... van het grondpersoneel van KLM. Die actie gaat vooralsnog wel door... FNV en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO. De mond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. In de Eredivisie zijn gisteravond drie wedstrijden gespeeld. De uitslagen Herenveen Fortuna Sittard 1-1... Groningen Herakles 1-2 en ADO Den Haag VVV Venlo 1-0. Het weer. De bewolking neemt toe en vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Overdag blijft het bewolkt met kans op een bui...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 Brought to you by Klepto. Facebook Cleptone.Official.